Fan FM, het ZFM-radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest mag laten horen en toelichten. Welkom terug bij het tweede uur van fen FM. En we gaan gauw verder met de playlist van Rijkoeder, samengesteld door onze gast Karel Hulshoff. Het volgende nummer: Tetler. Ja, Tedder, Tedder is ja. Een, wat ik noem een typisch Cooder nummer. Een typisch? Ja, ja, ja, in de ja. zin van, van de combinatie van, van die gitaarondersteuning en zijn zangstem. Dit is ook een nummer wat hij zelf geschreven heeft. Oké, ja. Het gaat een beetje over... Uh, ja, dat, dat je nooit te lang moet luisteren naar de praatjes van mannen. Dat zal dat wel praatjes hebben. <laughs> dat je zelf niet tekort moet doen. <laughs> ook ook dat, Ik, dat betreft Wij gaan mooi. gewoon door, ja, ja, ja, precies. En, uh, een praatje is nooit gebrek. Nee. Het uh, ja, is een nummer wat hij ook heel vaak speelt op zijn live concert. Okay. Dus uh, ja. er zijn wat live platen ook van hem uitgebracht. Dit nummer komt er eigenlijk bijna wat altijd is voor, wel op ja. voor. Het is wel een van zijn favorieten dan, ja. Even van zijn ja. favorieten, ja. Oh, okay. ja, ja. ja. Leuk hoor. Ja. Maar hij heeft toch wel veel gemaakt zo te lezen inderdaad. Ja, ja, ja, ja. zeker met uh, zowel solo als, als dus in combinatie ja. met, met ja. anderen. Hij is ook al 60 jaar bezig onderhand bijna. Ja, ja, ja, denk hij ik begon ja. zo jong natuurlijk ja. dat hij ja. uh, inderdaad al een ja. hele ja. carrière heeft. Nee. Ja. Ja. Ja, ja. 66, potverdorie, ja, ja, ja, 64. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus hij zal ook wel best wel invloed gehad hebben op de huidige muziek. Um, ja. ja, het is altijd een beetje lastig uh, te zeggen wat dan de invloed is. Uh, het zit natuurlijk toch altijd wel een beetje in de hoek van de. Uh ja, wat, wat, wat, wat alternatieve popmuziek. Wordt oh, okay. hij niet mee mee. soms als voorbeeld genoemd of zo? Door nou, ik denk wel bij, wel bij gitaristen. Uh, bij gitaristen. En, en sommige mensen kennen hem natuurlijk ook van zijn filmmuziek, omdat hij natuurlijk veel filmmuziek heeft gemaakt. Oh, dus hè. Kijk ook dat is naar Paris, naar Texas nee. is een bekende film. Oh, ja. die, die, kende, die heeft hij ja. coedig gecomponeerd. Ah. En, en we komen er hier ook nog op. Ja. met heeft een aantal films gemaakt uh, waarbij hij de, de, zeg maar de filmscore, zoals dat dan zo mooi heet, ja. uh, geschreven heeft. En, okay. Dat, dat heeft hem ook altijd wel... ...dat uh, is goed gelegen... ...en vooral van die, soms van die sfeerbeelden... ...want daar kon je dan zo'n mooie zo slidegitaar... ...onder brengen. En dat is ja. voor de commercie natuurlijk ook wel prettig... Hè? ...want ja... Hij kan er blijkbaar wel van leven van zijn muziek. Ja, hij kan ruim leven van de muziek. zijn muziek. Okay. Ja, ja, en vroeger ja. ook. Oh, vroeger of, ook al wel, ja. Uh, ja, ja. Dus redelijk snel. Hij okay. en, en dat komt van deel natuurlijk ook wel doordat ik denk een aantal van die sessiemuzikanten die veel meespeelden ja, verdienden daar klopt. ook wel, uh, ja, wel redelijk ja. aan. Dus die konden al vrij snel hun brood verdienen daarmee. Ja, uh, ja. ja als je goed bent dan is dat, ja. ja. Nou, dat geeft ook een rust denk ik inderdaad, ja, dat je daar ook terug kan vallen, Ja, ja, ja. ja. Maar op een gegeven moment was hij ook wel zo bekend dat hij en, en, en ook vooral de wegen die hij dan zelf insloeg, ja. zocht hij zelf muzikanten uit waar hij dan graag mee wilde spelen. Ja, okay. en, uh, ja. Die vonden dat ook vaak ook een eer om ja. te doen. Ja. Ja. Ja. Nou, als je zo beroemd bent, als je dat kan, dan is het natuurlijk prettig inderdaad ja. ja, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, het is toch leuk om dat toch weer eens te horen zo van, van de andere kant, die rijkhoede. Ik, ik kende zijn naam wel, ik weet hem. Ja, ik heb me altijd in de countryhoek gedouwd ja, ja, Ja, nee, country heeft hij niet zoveel mee te maken ja, Gek eigenlijk, dat uh, ik dat ja, toch ja, in mijn ja. hoofd heb dan, ja, Het, zo, het ja. zat wel overigens, ja. uh, ik kan ja. hem wel eens vertellen, het zat wel een beetje in zijn jeugd. Uh, dat hij, hij is wel opgegroeid mm -hmm. met dat uh, zijn ouders ook een beetje in die volkmuziek zaten en die volkmuziek ja. en... Sommige vormen van country muziek waren ook wel met elkaar verweven. Ja. Dus hij heeft dat wel, wel meegekregen in zijn jeugd. Maar ja, is zelf ja, ja. eigenlijk toch wat sneller die ja, ja. Wat meer die blueskant opgegaan. Ja, ja. Ja. Dan komen we bij je, Always Lift Him Up. Ja, heel bijzonder. Dit is eigenlijk van uh, de, die Chicken Skin Music... waar hij dan die, die gouden plaat voor uh, ja. gehad heeft in, in Nederland. Het was voor het eerst dat hij met uh, de band van Flacco Jiménez een eigenlijk een Mexicaanse, tenminste van Mexicaanse afkomst uh, band speelde. Oké, okay. die Tex-Mex music, hè, van Texas en Mexico ja, op de grens ja, daar. Uh, ja. Of Norteño, zoals de, de Mexicanen die muzieksoort eigenlijk noemden. En dat trok hem ook wel heel erg aan. Dat is echt oh. zo'n groep uh, Mexicanen... met ook zo'n soort akoestische bas. Van boem, boem, boem, boem, boem. Een hele <laughs> ja, grote, ja. dikke bas. Dat is wel mooi, ja. Ja. En uh, daar heeft hij veel mee uh, opgetreden ook. Uh, okay. Is hij ook mee gaan toeren. Uh, ja. John haye deed dat dan ook mee. Maar... Um, en deze plaat was wel een beetje een doorbraak... tot een iets, iets breder publiek in ieder geval. Oh, okay. En, uh, en de, heeft hij onder andere ook... He'll Have to Go, een bekend nummer uit de country. Hoek van ja, van wie zo het ook bekend? Heeft ze daar in een soort Tex-Mex-music uh, uh, uh, ja. sfeer van gemaakt. een uh, van die nummers is dan het Always Lift Them Up. En dat is echt een prachtige nummer. Ja, ja. Ik denk van, uh, ja. als je... ...ooit maar één nummer mag kiezen waarmee je naar een onbewoord eiland uh, ah, zou, ja, uh, zou moeten gaan. Daar zou wat, dit betreft, wat mij betreft dit wel een hele goede kandidaat zijn. Ah, ja. Te gek, ongelooflijk, <laughs> ja. ja. Hij heeft zichzelf toch altijd wel blijven ontwikkelen, hè? Uh, nieuwe wegen zoeken en zo. Ja, nieuwe ja. Baan, ja. ja hij heeft nooit uh, stilgestaan. Uh, nee, ja. dat is goed, ja. ja. Misschien ook omdat hij sessiemuzikant was en toch een beetje uh, niet de, de fame opzocht of zo. Dat is toch een nee, beetje... En uh, ook, ook daardoor kom je natuurlijk ook wel veel in aanraking met allerlei soorten muziek. Kijk, dat is Als je, waar, als je ja, in een bandje als, zit ja, en je bent, ja. ja, je speelt een bepaalde stijl, ja. Ja, dan blijf je dat toch min of meer doen ja. dezelfde tijd ja, zeker, en dan heb dat, je ook minder ja. contacten vaak... met andere muzikanten ja. buiten die band. En dat is bij hem natuurlijk wel zo. En ja, vandaar dus dat je ook ja. ziet dat daar ook zoveel verschillende dus ontwikkelingen in aanwezig zijn. Ja. ja, want hij ja. heeft ook ja. nog een, een jazz op gemaakt. Ook ja. nog? Nou, nou. Ja, en ja. daar gaat hij eigenlijk. Uh, ...terug naar eigenlijk het begin van de jazz... ...ook in de tijd van Big Beiderbeke en, en Louis Armstrong... Uh, ja? ...helemaal aan het begin, oh, eigenlijk okay. heel traditionele jazz bijna... Zo. ...waar uh, een paar prachtige, prachtige nummers ook wel, uh, wel opstaan... Ja. ...en dat heeft hij eens, dan maakt hij eens zo'n uitstapje tussendoor... ...en dan de <laughs> maar, volgende nou, plaat is dan weer een beetje meer ja. terug... ...naar uh, zijn oude tijd. Knap, uh, inderdaad, ja. Ja. Ja, ja. ja. Maar ik denk dat, dat het wel het leukste is om zelf je wegen te verkennen om af en toe wat nieuws doen, wat jij ook al zegt. Hè? Niet alleen maar dit, maar dat, maar die combinatie en zo, dat uh, ja. geloof ik ook wel, ja. Ja, ja nee, dat lijkt me ja. ook uh, inderdaad uh, leuk om te doen. En, uh, ja. en ja, dan blijf je ook niet stilstaan, want dan moet nee, je ook wel je veranderen. Nee, dan moet je wel veranderen uh, inderdaad, ja. Ja, ja, ja. Maar ook wel leuk dat hij toch wel... Uh, ja, echt, al die stijlen, Afrikaans, uh, Mexico, uh, waaien, zo wat je allemaal zegt. Ja. Dat is ongelooflijk, ja. muziek ook. Ja. Uh, nieuwe en, ja. Uh, ja, dit is wel leuk om die verschillende stijlen te, te, te zien. Oh, ja. En, en ja, zijn gitaarspel, zijn een slide -gitaar, blijft daar natuurlijk wel een verbindende schakel allemaal Tuurlijk, tussen. Ja. Ja. Maar de, de, de soorten muziek is op een aantal heel punten breaks, heel ja. anders. Uh, ja. En, ja. En, en dan maak je weer een bluesplaat. Dat was dan... Uh, Bijvoorbeeld, ook naar aanleiding van een film, uh, weer filmmuziek. wat dan helemaal terug gaat naar de, naar de, de blues. Uh, ja, ja. Oh, heerlijk, en dan de volgende ja. is het dan ja. weer een meer een, een, zeg maar een Spaanstalige plaat En de ja. uh, combinatie is ook wel erg leuk. When a fellow has the blues, and feels discouraged. And has nothing else but trouble. And he's always grumbled and never happy Living with a scolding, aggravating wife If he's sick and tired of life and takes to drinking Do not pass him by, don't greet him with a frown Because his home is not what it should be It should be Have a smile for him Whenever you should meet him It would help him just the right way Don't, don't you see, see? if he gambles I pay his debts He feels disgusted If he's blue And doesn't have a Word to say Let him know You are his friend can be trusted It would cheer this lonely Fellow on his way If he finds it hard For him to keep His family What a kind word greet is it when he's around? Place that poor man's feet on solid ground. Wow. Just remember, he's a mother's precious darling. Always, Always lift, lift him up and never... Slaaggitaar solo, begrijp ik, hè? <laughs> nee, de, de, nee? Dit, ja, dit is die Viva C. Quinn uh, ja, door door ja, dat is een, een, een het uh, komt van een live plaat, in de nee. tijd dat hij met die band van Jiménez Jiménez optrad. hebben ze een live plaat gemaakt, een hele mooie plaat en daar speelt hij ook wel veel lange uh, slaaggitaar solo's in nummers als Dark End of the Street ja? uh, van okay. Sopan uh, uh, Jean Champagne uh, of van, van uh, Dan Pen en maar dit is een, een, eigenlijk een medley van twee nummers. "Viva Sequin" een, een, een, een Latijns-Amerikaans ja. nummer wat Flaco uh, Jiménez uh, vaak speelde. En Doremi is een nummer van Woody Guthrie. Oh. En dat gaat, hij heeft veel nummers van Woody Guthrie gespeeld. Dat gaat echt over de trek van uh, in de jaren 20 en 30 mm -hmm. weer van arme mensen vanuit de goudzoekers Kansas, ja. vanuit Tennessee ja, uh, naar yeah. Californië, die allemaal yeah. naar Californië. Dat was het beloofde land, wilden yeah. komen. En uh, daar wordt dan eigenlijk voor gewaarschuwd door mensen die daarvan. Denk eraan, uh, <laughs> het is niet allemaal. Het maar. is niet allemaal roze hier. En, ja, ja, ja, ja, you yeah. better have that Doremi. anders dan word je niks. Uh, <laughs> ga alsjeblieft terug. Ze werden eigenlijk bij de grens van Californië door de politie vaak al tegengehouden. En Wat is de Doremi dan? En, nou, Doremi is dat je het hebt. ...gemaakt hebt op de een of andere manier. Dus of oh. als muzikant, of als uh, filmmaker, okay. ja, ja, ...of als leuk. Uh, ja, ja. op een andere manier. Maar als je dat nog niet hebt... ...dan was de boodschap eigenlijk blijft allemaal weg. Want ja, dan ja. zul je het hier niet vinden. Ja. Dus zijn eigen er tekst hadden jullie een beetje inhoud? Ja, zeker. Toch wel? Ja, okay. ja. hij je is zegt. eigenlijk wel een beetje in hetzelfde idioom blijven schrijven. Van, mm -hmm. van uh, ja, dus kritische teksten, uh, werkende ja. mensen toen dadelijk zien we daar een voorbeeld van... ook in het kader van de... bijvoorbeeld de talloze Mexicanen... die probeerden de grens over te steken. Ja, zeker. De Rio Grande ja, ja, over te steken. Ja, ja. En daar natuurlijk okay. in ellende terechtkwamen. Ja. Ook zeer bewogen teksten ook... die hij oh, schrijft. Oh, ik, ja, heel mooi. Dus ja. ja. is echt wel een... Uh, sociaal iemand eigenlijk. Ja, ja, in zijn uh, muziek, uh, in zijn teksten en zo. En ja, nee, ja. ja. En soms ja, zelfs zodanig dat... Ja, dat is een platenmaatschappij. Je vond dat niet altijd leuk. Nee, dat, nee, nee, dat ah, okay. kon ze niet altijd waarderen. Het is natuurlijk zo als je ja een plaat maakt, ik noem maar wat, uh, in de tijd ook van uh, de... ...presidentsverkiezingen en je ja. kiest zo nadrukkelijk partij voor, voor ja. een van de kandidaten ja. of tegen een ander. Ja, dan ben, ja, ja, ja, ben je de helft kwijt inderdaad. Ja, dan ben je de helft van je potentiële kopers die ja. je een beetje kwijt. En zo'n platenmaatschappij bekijkt, dat moet ik toch anders die het anders. Dan denk dus je, denkt, ja. ja, moet je je nou zo uitspreken? Dan vervreemd je ook mensen ja. van je. Maar ik vind het juist wel mooi dat hij dat doet. Ja, ja. Maar ik denk dat voor hem de platenmaatschappijen niet zo belangrijk zijn geweest eigenlijk. Hè? Nee, later niet Met meer. Het begint natuurlijk wel. Ja. Hè. Zeker als je toch natuurlijk. nog een beetje na moet maken. Hè. Vandaar ja. dat hij toen zo boos was op ja. die, uh, die hoes van die boomer story waarvan alles uh, ja. mis was gegaan. Maar later heeft hij ook op uh, andere labels, dat uh, non-such, ja. dat is eigenlijk een beetje een soort world tour, uh, world record label van, ja. van, Nog geloof ik nog wel aan Warner Brothers uh, gelieerd, maar... Uh, heeft hij ook platen op eigen labels uitgebracht ja. en dan was hij daar inderdaad veel minder afhankelijk van en was gewoon ja. meer niet ja. zoveel naam dat hij dat ook zelf kon ja. Ja. To the 14,000 for a day It's all seen. Ja, yeah, it's going to work out fine. Ja, yeah, dat was van de P Bob hey. Till You Drop, waar ook dat Little Sister op uh, staat. Ja, yeah. En uh, daar staan een aantal wel populaire nummers op. Maar deze had ik speciaal gekozen omdat het Prachtig nummer, dat is een instrumentaal nummer. I think it's going to work out ik fine. Ik hoor alleen maar prachtige nummers. Hebben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, heb ik zo uitgekozen natuurlijk. Ja, dat zal het nee, zijn. Moest, ik moest al zoveel kiezen, want er ja. was zoveel meer. Ja, ja. Sorry. Ja. Nee, dit is nummer. Dit is een nummer. Ik heb ook de oorspronkelijke versie van I Can Tina Turner. Is dat? Oh. Uh, I think it's to work out fine. Ah. En wat wel bijzonder is aan dit nummer vind ik. Dat is, hij speelt eigenlijk met zijn gitaar, niet zozeer de melodie van dat nummer, mm -hmm. maar hij speelt de zanglijnen van Ike en Tina Turner. Oh, oké. Okay. En dat is heel ja. bijzonder. Als je daar het als nummer naast houdt, mm -hmm. en uh, wat ook een prachtig nummer is, uh, dan, dan hoor je eigenlijk met zijn gitaar, hoor je bij wijze van spreken Ike of Tina Turner, hoor je uh, ja, echt mee uh, oh. brullen ja, met dat ja. uh, nummer. Oké. Okay. En uh, dat... Uh, ja, het is in nummer ook in de oorspronkelijke versie, maar ook hier heel mooi om uh, die ja. vloeiende lijnen van dat nummer uh, oh, okay. yeah. te horen. Ja. Zo heb ik wel eens nagedacht over de teksten van de Beatles, die zijn in, precies heel simpel, zeker in het begin. Maar volgens mij waren ze uh, ook een soort muziekinstrument, dat ja. de tekst niet zo belangrijk was, maar de melodie, dat die gewoon meeging in de rest. Als een vijfde muziekinstrument. Uh, dat ja. Het, ja, ja, ja. Ja, ja wat qua ja, she loves you, je, je, je, ja ja ja ja precies. Ja, ja. Qua tekst was het niet aan. altijd geweldig, maar het had kennelijk ook een functie eh, in die Ja, zin. dat geloof ja. ik ook. Ja. Ja, ja. Ja. Het past wel bij ja. ja, ja. misschien ook uit die tijd natuurlijk. Ja, ja. ging is wat iets dieper in binnen. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar uh, Rijkoenen was dat dus beter in de... Ja, ja, ja. Maar hij heeft ook wel veel nummers opgenomen van anderen. Ja, nee dat klopt. Alleen ja. in die begintijd, maar ook wel een aantal. Ja, wat, wat bekendere, bijvoorbeeld country-nummers, dat you ja. have to go, wat ik net noemde, Jim Reeves, uh, Down in the Boondocks. Uh, oh, dat is, een bekende, ja. Ja, ja. is ook een, een bekend nummer van uh, Billy, uh, Joe South heeft het geschreven. Mm -hmm. en Billy Joe Royal, die had daar een hit mee, wat overigens twee keer zo snel is ongeveer. <laughs> dat is <laughs> dat <was laughs> ja, ja, ja ja maar uh, nee dus Hij heeft ook wel, wel veel nummers, inderdaad, van anderen. Okay. Hij, hij had ook een aardige theorie erover, dat is ook wel mooi. Op een gegeven moment, hij kon ze heel erg kwaad maken als mensen bijvoorbeeld zeiden van... Ja, je speelt covers of je speelt ja. oude nummers. Je speelt een oud nummer van de Everly Brothers. Oké. Okay. Dan dus, zei je, ja, hoezo een oud nummer van de Everly Brothers? Je zegt natuurlijk ook niet tegen het concertgebouw... je speelt een oud nummer van Beethoven? <laughs> en wat, wat, wat nou, een oud nummer? Als een nummer mooi is, dan kun je spelen. dat en, en, en Je kunt er je eigen draai aan geven. Ja, dat ja, weet ja, hij ja, natuurlijk ja. ook vaak. Ja, uh, ja. Dat het wat anders klonk dan de oorspronkelijke versie. Ja. Maar als een muziekstuk mooi is... waarom heet dat dan meteen oud of een cover? <laughs> dat is, je geeft daar gewoon je eigen draai aan. Dat ja, dat is het dat is ook inderdaad wel een mooie insteek. Daar ja. ja, heb ik niet ja. over nagedacht. Ja, nee. ja, ja. Wel eens over nagedacht inderdaad hoe die orkesten anders kunnen klinken, ofzo, of pianostukken, maar dat heb ik nu ook al door. Eigen interpretatie, eigen ritme, eigen. Gevoeligheid van de aanslag en zo hard is. Ja, zacht. En dat dat is... talloze manieren. Ja, ja. Nou, sowieso natuurlijk al met, met, met de, hoe langzaam of snel je het speelt. Ja. Uh, er zijn ook al wel een paar nummers van hem die in verschillende versies bekend staan Waarbij okay. de, ja. de ene versie veel langzamer speelt dan de ja, ja. andere. In, uh, en uh, uh, Wat ook nog steeds mooi is, maar uh, ja. wel anders, anders. een ander ja. soort nummer wordt. Uh. Ja. ja, dat wordt en, zeker een en, ander nummer. Uh, ja. En natuurlijk het hele arrangement kan je veranderen en uh, nee. nou ja, dat, dat doen artiesten natuurlijk sowieso ook al als ze akoestisch optreden ja. van een nummer wat ja. bekend is in een ja. elektrische versie. Ja, het kan toch ook niet in. We hebben maar twaalf noten, dus ja, ja, wat, dat, als je, dat, je ziet wat er allemaal meegemaakt is, is dat ja, ja. erg knap. Hè? Heel wat uh, variaties mogelijk. Ja. Ja. Nou inderdaad, ja, ja, ja, ja. heerlijk ja. ja. de keimert down in the Boondocks ja down in the Boondocks dat is dat dat nummer wat uh, Joe Saus had geschreven en het mooie hieraan is ook dat achtergrondkoordje wat je hier in hoort okay. ja. uh, van uh, Bobby King mm -hmm. Terry Evans en Willie Green die dat ook helemaal samen invullen met koerder uh, en uh, wat dat betreft uh, ook een mooi Natuurlijk voorbeeld dat, ja. van, van hoe Ja, dat ook onderdeel. Het is niet zomaar achtergrond, vocaal, maar meer. Het is gewoon een onderdeel van het nummer. En uh, ja. ook heel wezenlijk. Dat ze naar de voorgrond verplaatst zijn. Ja, ja. ja, en ja. dat deed je dus ja. met zijn live concerten ook. Uh, waar sommige okay. nummers heel erg yep. uitgesponnen werden. en waar mm -hmm. dat koor dan ook een hele uh, rol in kreeg. Ja. Uh, daarbij ja. Hier. Ja. Heel mooi. Heeft hij ook uh, wat betreft. Uh, ...unieke ideeën gehad of zo, of uh, bepaalde uitvoeringen, dat, dat is typisch Rijkhoeder of, ja, of zo. Ja, dat weet ik niet, kijk kijk zijn, daar ben ik ook zelf, ik ben, ik ben zelf geen muzikant, dat kan ik niet zo beoordelen... ...maar wat, wat, wat, wat hem natuurlijk wel altijd heeft uh, gekenmerkt, was natuurlijk dat slidegitaarspel... Ja en hij zei ook wel eens van... ook als je gevraagd werd om filmmuziek uh, te mm -hmm, maken... Yeah. Uh, met zo'n slidegitaar onder, onder bepaalde filmbeelden... dan waren er sommige regisseurs die... Dan zeiden tegen hem van je moet het wel een beetje licht houden. Licht? En, ja, in de zin van niet dat, dat, dat vette geluid van die oh, slide gitaar. Als ja, ja, ja. Ja. ook wel eens als zo'n regisseur dan zo begon. Ja. Dan ging ik meestal uh, ging niet op zo'n verzoek in. <laughs> nee, daar ook, hield hij nee. niet van. Dus nee, nee, nee. Ik moest wel de vrijheid hebben om nee, daar zelf een invulling aan te ja, geven. Ja, ja. En, uh, dus dat, uh, en dat kenmerkte hem dan wel. Uh, maar uh, ja, verder heeft hij ook wel. Ja, allerlei verschillende vormen van, uh, van stijlen ook gespeeld en ja. gemaakt. En niet alleen maar de slidegitaar gitaar. Hij speelde ook mandoline. Ja. Hij speelde nou ja, alle snare ja, okay. instrumenten speelt hij ongeveer. Maar misschien wat je ook zei, die wereldmuziek, ja. dat hij dat toch wat dichter heeft gebaseerd misschien meer in de aandacht. Ja, of zo, ik ja. denk. Nou ja, ja. De, he, kijk, het grote voorbeeld was natuurlijk voor de bredere publiek, later die Buena Vista Social Club. Ja, precies, ja. En ja. Daar had natuurlijk nooit iemand van gehoord als Ray nee. zich daar niet mee uh, uh, laten we zeggen, nee. als hij naar Cuba was gegaan om ja. die oude muziek daar... Want hij is uh, alleen geproduceerd, niet meegespeeld. Nee, hij speelt zo. ook mee. Ook ja, speel? okay. nee, ja, dat is ja. het leuke wel, vind ik ook, dat hij eigenlijk een heel bescheiden rol daarin speelt. Uh, dus oh, je ja. hoort af en toe wel de, de, de, de, op de dat achtergrond staat, ja. vooral uh, de, soms de slidegitaar van uh, Kudder. Mm -hmm. Maar hij zingt niet en hij, hij uh, okay. speelt eigenlijk een ja. Ja. heel bescheiden rol en heeft ook alle credits gaan ook naar die oude Cubaanse muzikanten. Ja, oude uh, dat is ook wel ja. het mooie. Ja. Ja. Ook in ja. Die, ja. die film van Wim Wenders, die hij daar ja. gemaakt heeft, ja. daar zie ja, je dat ook heel mooi ja. terug. Ja, daar ja. ja. ja. ja, leest er nog eentje, hè? Ja, ja, ja. <laughs> Ongelooflijk, ja. Ja, ja ik heb laten. ooit, maar dat komen we wel bij, ja. als we het nummer laten horen... En dan komen we bij de Buena Vista Social Club. Ja, ja, dat ja. was... Dat was uh, ja. Misschien is dat commercieel wel... een van de grootste successen eigenlijk geweest... van, ja. uh, van uh, Ray Koele. En uh, hij was altijd al gek... op de, ja, vooral de jaren 50... Uh, en, en begin jaren 60... muziek, muziek ja. op Cuba. Ja. En hij is toen daar... Uh, daar naartoe gegaan... en kwam eigenlijk via een tip van iemand daar... in aanraking met... van je moet dus eigenlijk naar de... Opnames, ...oude opnames van Buena Vista Social Club oh, gaan okay. luisteren. Dat en was er al. Was, ja. Dat was er eigenlijk al. Ah. Maar die speelden van deel niet meer. Uh -huh. uh, die waren ook allemaal flink op leeftijd. Yeah, yeah, en, toen uh, of ze speelden ja. als solomuzikant. Uh, en ze hebben toen eigenlijk... ...via ook die uh, Cubaanse connectie... ...hebben ze yeah. zoveel mogelijk contacten gezocht. Mensen daarbij okay. gezocht. Yeah. En toen die, uh, die groep uh, daarmee gaan... ...in uh, de studio ingegaan. Yeah. Gaan optreden, gaan oefenen... En uh, ja, eigenlijk is tot, opgepakt, tot die ja. muziek ja. Uh, gekomen. En het waren ook niet ja. allemaal, van deel speelden ze nummers die die muzikanten eigenlijk 20, 30 jaar daarvoor ook gespeeld <laughs> hadden. Hè? Dus ja, ja, dat Chan ja. Chan van, is ook ja. een voorbeeld daarvan. Dat was okay. een, eigenlijk een nummer van compay Segundo. Okay. Ja, de oude ja. gitarist en ja. zanger die daar ook in de jaren 50 op Cuba al een hit mee had uh, ja. gehad. Ja, leuk, hoor. En dat namen ze ook op. Ja. Uh, prachtig nummer. Ja. Ik zat toevallig, ja, in uh, was 2002 of 2003, ik weet niet ja. helemaal zeker, was ik in Italië, had ik een week gewerkt daar met een Italiaans collega van me, aan ja. een uh, project en een artikel, en hij bracht me terug naar het vliegveld, en toen ik daar aankwam, was er een groepje mensen met uh, die daar ook tegelijkertijd uh, aankwamen ja. en, uh, en ik zie ineens tot een stomme verbazing wat dit is een vrij kenmerkende man met zijn hoed op en ja, een sigaar ja, altijd ja. En ik denk dat dit dat leidt compas de wel uh, okay. ik daar zie dus ik ja. liep er ook naartoe. En ja, ik spreek niet, ik spreek geen Spaans, maar goed, een beetje mijn beste Duwere, Spaans, ja. uh, vond ik het wel leuk om ja. hem eventjes uh, een handje te geven te en, bedanken, ja. Uh, ja. en hem te bedanken voor de mooie muziek, dus dat vond ja. hij leuk en er was een begeleider van hem, die sprak wel Engels, dus daar heb ik nog een tijd mee staan praten en die vertelde dat hij ja. net een, uh, dat ze een tournee door Italië en, oh ik dacht Zwitserland en Duitsland het maken waren. En, uh, ja. Hij verloog toen van Trieste, waar ik toen was, naar München. Dat, ik moest daar ook, dat eerste stuk. Ja, ja. En ik ga het vliegtuig in. En toevallig komt hij naast me zitten. Zo, dat is toevallig. Ja. Dus dat ja. was ook wel leuk. Ja. En, en hij was toen denk ik 1 of 92. Zo. uitgebreid aan het flirten met de stewardessen in het vliegtuig. Echt waar, ja? Heel goed gemutst. Ja. En uh, ook, uh, ook helemaal niet, uh, niet blasé of vervelend of nee. zo. Uh. Maar toch hebben die die Kubanen, zo'n uitstraling wel. Ik ben er ook geweest. Maar het is, ja, het is een heer eiland eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. En, ik denk volgens mij... Ja, binnen het jaar daarna is hij, is hij of overleden. Oh, oké. Okay. Ja, jammer. Ja. Natuurlijk. Maar, uh, maar ja, het was wel een bijzondere ja. ontmoeting. Ja. Ja, ja. ja, toch goed dat de Jirai dat toch weer uh, teruggehaald heeft. En onder uh, ja, onze ja. aanbrengen. Nou, en ja. maar, wat ik mooi vond is vooral zijn aanpak waarbij hij zelf... De mensen bij elkaar brengt mm -hmm. en, en ook wel natuurlijk daar duidelijk en dirigeert. Dat zie je ook in die film van ja. Wim is ook wel een beetje gebeuren. Maar, maar toch vooral de muziek aan de mensen zelf laat. Okay. En ook in ja. die concerten die ze gegeven hebben, zowel in Carré, want er zijn live opnames van ja. Uh, ja, in Carré, ook, als ja. ook in de Madison Square Garden. ...waar ze op uh, traden... Mm -hmm. ...daar... Uh, daar, zie je, ...daar blijft hij ook zelf heel erg... ...op de achtergrond, achtergrond uh, Oké, okay. en, uh, ...en laat die oude knar helemaal ja. de, de, okay. de, de, ...de eer en de glorie is helemaal... Is ...die mooi, oude ja. ja. muzikanten... Uh, ja. ...en dat is Ibrahim Ferrer, ja. de zanger... ...en die komt bij Segundo... ...die krijgen echt ja. alle credits uh, daarvoor... ...nou zeker ja... ja. ja. Denk je dat dat het belangrijkste van Rijkoeder is geweest? Of gewoon eens een totale oeuvre? Of ja, zo? ik denk ja, wel ja. een beetje een, een totale oeuvre. ja. Ja, hij heeft altijd toch die eigen stijl gehad. En, en ja. eh, ondanks al die, die uitstapjes naar die ja. verschillende soorten muziek. Ja. En, ja, ook wel het vermogen om over die grenzen heen te stappen. En, en, ja. en zich ook echt te verdiepen, hè, dat, dat, als je zo'n plaat met Ali Farka Tauré... Uh, dat is nee, nee. Afrikaanse uh, ja. gitaarmuziek in feite. Ja. En, met ook Afrikaanse zang daarbij mm -hmm. En daar speelt hij ook een, een hele dienende rol. Uh, Oké. Okay. Ja, uh, ja, je ja, hoort zijn ja. sluitgitaar ook. Uh, <coughs> hij is een... Ali Catouré is ook een hele goede gitarist. Uh, uh, je hoort eigenlijk... het wel, maar hij laat het eigenlijk toch... voor een heel belangrijk deel bij Ali Fakker uh, Ja, ja. Ook en net dat... als bij Benefica. Ja, ja. En hij ja. is in het ja, dat vind ik wel mooi, belangrijk. ook. Ja. Uh, ja. Ja. Ja. Dus hij domineert helemaal niet okay. uh, daarin, ja. Ja. chan en el mar cerría la arena, como sacudí el jibé, al chan-chan le daba peda. And doser robo Nou, we hebben er bijna twee uur uh, naar mooie verhalen, mooie muziek geluisterd. Uh, maar nog een keer. Als we, als we iemand willen overhalen om Rijkhuler te gaan luisteren. Waar moet hij naar gaan luisteren? Ja, het is bij zo'n fanaris. Ik ben natuurlijk altijd moeilijk kiezen. Maar ja. uh, misschien moet je... Beetje... Je kan zo op dezelfde manier kunnen beginnen als ik destijds begonnen ben. Maar die, die tweede, die Into the Purple Valley. Uh, okay. Die tweede ja? LP van hem. Dat vind ik wel een mooie okay, staalkaart dat van... van He, dus de, de muziek, uh, sommige nummers die hij bijna, bijna als solist uh, op, zijn, uh, op zijn slide ook akoestische slide speelt, met daarnaast meer georkestreerde nummers. Uh, ja. en, en ook die teksten van die. die die nummers uit de Great Depression uh, tijd, die al zeggen. nadrukkelijk over ja. dat... Uh, maar je vindt het wel toegankelijke muziek, het is niet zo dat... Ja, ik vond het wel, ja, dat is mijn persoonlijke keuze natuurlijk, mm, maar ik, ik vind ja. het wel toegankelijke muziek, ja. Okay. En, en ik weet nog wel, ik was in mijn vriendenkring dan, dan een van de eerste die hier veel naar luisterde, en dat ik ook wel mijn vrienden kon overhalen om daar ook enthousiast okay. voor te ja. worden. En, uh, ja, dus het ja, is niet zo dat het nou dat helemaal ja. alleen maar een soort niche in de niche bleef of zo. Geen niche, maar Nee, nee. hadden nee. de, de, de, de, de, de meeste mensen die ik dat liet door, die waren dan ook wel enthousiast. Uh, Oké, okay. ja. Uh, Deze is ook dat is okay. een uh, liefhebber van Rykooter, dus... Uh, Oké, okay. nou, nou, dan, dan heb je wel twee geweest. <laughs> uh, ja, ja, ja. Dus nee, dat was het probleem niet. Uh, okay. Dus ik denk dat, is dat, dat dat nog steeds mooi is. Dus daarmee beginnen. Niet die... Uh, Bekende zoals dus uh, Chicken Skin Music of zo. Ja, dat is iets later. Ik, ik, zou, mm -hmm. ik zou beginnen met inderdaad Into the Purple Valley. Uh, Oké. Okay. Dat vind ik wel, uh, wel een. Uh, nou, luisteraars, we ja, weten wat we moeten doen morgen. Hè? Ja, <laughs> ja. Spotify uitzet. Want we komen nu eigenlijk bij uh, volgens mij ook een belangrijk onderwerp. Of een uh, belangrijk deel van Rijkkoerdse leven: Tarim Mahal. Ja, dus Tarim Mahal, daar is hij mee begonnen. In, uh, 60 jaar geleden. In die Rising Suns met dat stageboard blues... wat we in het begin hebben gehoord. Ja. En vorig jaar heeft hij eigenlijk... en daarmee is de cirkel na 60 jaar eigenlijk weer rond... Ja. heeft hij weer een plaat gemaakt met Tesmahal samen. En ook met zijn zoon, Joachim Kuder... Ja. die daar uh, de percussie speelt. En uh, dat zit weer helemaal... vrijwel helemaal in de bluesmuziek. Dus de oude oorspronkelijke muziek... Ja. waar uh, okay. zij met z'n tweeën... Ja. toch heel veel liefde voor hebben. Tesmahal, ook een goede gitarist... maar ook vaak mondharmonica spelend... En, en uh, Rykoe erop uh, gitaar. En uh, de, die LP is eigenlijk ben helemaal gewijd aan het werk van Sunny Terry en Brownie McGee. Een bekend blues mm -hmm. uh, yeah. duo. Yeah. Uh, waarbij ook de een mondharmonica speelde en de ander uh, gitaar. Yeah. En heel veel nummers hebben geschreven en okay. gemaakt. Yeah. Uh, ik heb ze ooit nog gezien. 1971, ja, op. op een Folk and Blues Festival in, uh, in uh, Lincoln, in Engeland. Oh, gek, en dat was gek, echt geweldig. Ja. Om die twee oudere mensen, want de rest van die muzikanten... dat waren bijna allemaal jongeren. Maar ja. om die twee oude muzikanten daar te zien... en wat zoveel overtuiging en warmte daar te spelen, ja, dat was heel mooi. Ja. En dus ik vind het ook wel mooi dat ze... Dat ze Hè, met z'n tweeën samen terugkomend... een beetje in die harmonica en gitaarstijl... Ja. en dat ze ook een ode maken aan Sanitary oh, Brown. Maar het is ook weer een bluesplaat geworden. Ja, ja dat ja. is eigenlijk ja. in belangrijk, belangrijke mate een bluesplaat okay. geworden. Dus Tesh Mahal, is dat een blues? Uh, ja, Tesh Mahal is eigenlijk... Ja, hij heeft meer stijlen. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik heb ook wat platen van Tesh Mahal... waarbij die bijvoorbeeld ook meer in die West-Indische muziek zit... met ja, alle alle steel drums ja. en zo. Dat is oh, ja. ook wel heel ja. mooi. Uh, maar hij is, hij is in wezen eigenlijk altijd wel een bluesman uh, okay, uh, gebleven. Oké, ja, dat vind ik het wel mooi, ja. En, ja, uh, Zeker Die combinatie luisteren. van ja. zijn, zijn mondharmonica en zijn gitaar. En, en in dit geval dan die combinatie van die twee. <laughs> is ook echt wel <laughs> heel mooi. Nou, ik heb een paar dingen onthouden. Prachtige muziek. Ja, of ja, ja, of ja, gewoon... dat... <laughs> ja, ja Je kunt al ben... zien waar het hart vol van ja. is, daar loopt de mond van over. Dat geldt natuurlijk in, voor mij ja, ook. In dit ik geval. denk bij een hoop luisteraars is het toch wel een, uh, ja, een Ieren opener, laat ik het zo maar noemen. Heel ja, ja, ja. rijkuurder is geweest. Dus. Ja. Mag ik jou hartelijk bedanken voor al deze mooie uh, verhalen en mooie muziek? Ja. Huh? En uh, dank dat ik dat hier mocht uh, vertellen ja. met jou komt. delen. <laughs> ja, okay. ja. Hartstikke bedankt. Ja, ja. oké, okay, graag gedaan.